11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Kerkdriel in Gelderland is vanochtend vroeg een inval gedaan op een camping. Onder meer de politie, gemeente en de Belastingdienst doen mee aan de actie. De camping is afgesloten. Iedereen die het terrein op of af wil, wordt gecontroleerd. Veel zaken zijn niet in orde op die camping, zegt de burgemeester. Er wonen heel veel mensen, blijkt dus permanent. en Dus ook met kleine kinderen. U zag dus ook een heleboel... Uh... Uh, ...ouders die hun kinderen ook uh, naar school brachten. Nou, dat zijn gegevens die we dus nu boven water halen. Die controle loopt nog op het campingtrein... ...maar hebben we ook gezien op het moment dat de mensen dus camping verlieten... ...om naar hun werk te gaan of naar school te gaan. En verder staan er te veel stakervens... ...en zouden er buitenlanders wonen die illegaal werken in de champignon teelt. De Belastingdienst denkt dat er mensen op de camping in Kerkdriel zijn... ...die nog een grote belastingsschuld open hebben staan. De Tweede Kamer reageert nog terughoudend op het akkoord over financiële hulp aan Griekenland. Gisteren werd er in Europa overeenstemming bereikt over verstrekking van een lening van 43 miljard euro aan Griekenland. CDA, D66 en GroenLinks willen eerst de stukken over de voorwaarden van de lening goed doornemen, voordat ze een oordeel geven over de miljardensteun. De SP vindt het akkoord geen oplossing, omdat er niet aan schuldenherstructurering wordt gedaan. Volgens minister Dijsselbloem van Financiën gaat de steun Nederland voor het eerst geld kosten. 70 miljoen euro per jaar de komende 14 jaar. En dat komt doordat Nederland, net als de andere landen, afziet van winst op leningen. De Congolese rebellenbeweging M23 wil zich terugtrekken uit de stad Goma. Dat heeft de leider van M23 gezegd tegen een legerleider in Oeganda. Of de rebellen ook daadwerkelijk uit Goma zullen vertrekken is nog onduidelijk. Er zijn berichten dat gevechten in de stad oplaaien. Afgelopen zaterdag werd er op een Afrikaanse top in Oeganda... grote druk uitgeoefend op M23 om Goma te verlaten. Correspondent Koert Lindeyer. De diplomatieke druk wordt opgevoerd, want Johnny Carson... Johnny Carson is de Amerikaanse minister voor Afrikaanse Zaken... die komt naar de regio en je mag aannemen dat daardoor de druk op M23... en in het verlengde daarvan Rwanda, die M23 steunt... dat die druk op de rebellen uh, opnieuw wordt opgevoerd. Rebellenbeweging M23 voert in het oosten en noordoosten... een bloedige strijd met het Congolese regeringsleger. Honderdduizenden mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Een Hongaarse man eist 6 miljoen dollar van de KLM en twee andere luchtvaartmaatschappijen. Omdat die in september hebben geweigerd zijn vrouw te vervoeren. De vrouw van 56, die extreem overgewicht had en ernstig ziek was, overleed enkele dagen later. Zij en haar man waren vanuit Amerika met de KLM naar Hongarije gevlogen. En toen ze weer terug wilden vliegen, bleek de 193 kilo wegende vrouw niet meer in een KLM-toestel te passen. Ook niet in twee stoelen. Ook bij Delta Airlines en Lufthansa lukte het niet. De vrouw zou zo dik zijn geworden doordat haar lichaam vocht vasthield.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 Investeert de nieuwe regering in innovatie, wordt er genoeg geld en menskracht vrijgemaakt voor de kennis-economie. En als dat dan gebeurt, gaat dat dan niet ten koste van het gewone, lager geschoolde werk dat we ook nodig hebben. In het midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld, of in de haven. Zometeen een rondje innovatieland met TNO, MKB en de Rotterdamse haven. De Movembrusnorg bedoeld om geld op te halen voor prostaatkankeronderzoek, is smakeloos, kinderachtig en pathetisch. Dat vindt Bert Brussen. Hoofdredacteur van deja.nl. En dat vraagt natuurlijk om debat. Sinterklaas bestaat, geen twijfel over. Gisteren was hij bij de Speelgoedbank in Nieuwegein. En gezinnen waar de crisis erg hard toeslaat, mochten gratis cadeaus uitzoeken. En zie, daar komt de gids aan. Maar je Surf moet wel wat doen. gids.fm. Zoals bekend stijgt het eigen risico in de zorg naar 350 euro. Vooral voor chronisch zieken is dat een heftige aanslag op de portemonnee... omdat die het volle pond gaan betalen. En voor hen lijkt het dan ook goed nieuws... dat er een nieuwe verzekeraar op de markt is gekomen... waarbij je jezelf kunt verzekeren tegen dat eigen risico. Sandra de Jong van de Consumentenbond, goedemorgen. Goedemorgen. Zorgeloos, heet die verzekeraar. Dekt die ja, na de lading? Klinkt, kunnen mensen die zich druk maken... om dat hoge eigen risico inderdaad weer rustig gaan slapen? En als ze rustig kunnen gaan slapen, ze kunnen in ieder geval goed gaan kijken en vergelijken of die inderdaad deze polis uh, hun extra kosten dekt. En of ze inderdaad die 200, 350, sorry, een eigen risico op deze manier kunnen afvangen. Want als je terecht zegt, uh, met name het, het aantal zorgmomenten dat je dat je gebruikt, het, het zorggehalte dat je, dat je gebruikt, is, ja, maakt het wel of niet aantrekkelijk voor je om deze polis af te sluiten. Want die premie voor de verzekering tegen eigen risico is tweeledig. Ben je jonger dan 40 jaar, dan betaal je 150 euro per jaar. Ben je ouder, dan kost het je 210 euro. Wanneer dat is loont het? Het nou om zo'n verzekering af te sluiten? Nou, als je dus meer dan die 150 uh, eigen risico gebruikt, dus als je jonger dan 40 bent en 210 bij uh, 40 plus, <laughs> dan wordt het daarin aantrekkelijk uh, natuurlijk. Dan gaat het zich uh, ja, terugbetalen. Ja? Zeker weten? Ja, dat, dat ligt aan de zorg natuurlijk die je gebruikt. Maar ja, dan gaat dat omslagpunt natuurlijk optreden daarin. Heeft u enig idee hoeveel mensen gemiddeld aan eigen risico betalen? Niet dat we betalen. We hebben wel al eerder uitgezocht bij een panelonderzoek van ons. dat van de 3000 mensen die wij bevroegen. de helft daarvan zei van. Nou, ik weet in ieder geval dat ik in ieder geval de eerste helft van dit jaar. meer betaald heb aan premie. dan dat ik aan zorg heb afgenomen. Dus die aanvullende verzekering zeggen we ook vaak van. kijk gewoon goed of je die überhaupt nodig hebt. Maar dat staat natuurlijk los van het eigen risico wat je sowieso draagt. En er wordt dus onderscheid gemaakt in de leeftijd. Hè? Boven de 40 jaar betaal je meer aan de premie. Als je je eigen risico wil gaan afkopen op die manier of indekken, ja. mag het wel dat wel toch onderscheid maken. Leeftijd. Ja, dat lijkt zo te mogen. Dat het is niet de basisverzekering. Daar moet iedereen altijd voor geaccepteerd worden. En daar is ook geen, geen leeftijdsonderscheid in. Maar dit is een aanvullende verzekering. Nou, kun je die verzekering alleen afsluiten. Als je ook die basisverzekering bij zorgeloos afsluit... Ja. lijkt me een addertje onder het gras, of niet? Nou, dat is vaker zo. We hebben ook al eerder onderzocht van hoe makkelijk is het... om een aparte een aanvullende verzekering af te sluiten. Willekeurig welke. En dat blijkt sowieso niet makkelijk. En ook vaak dat het meer kost als je de aanvullende afsluit... los van je basisverzekering bij dezelfde verzekeraar. Dus mensen die er belangstelling voor hebben, die moeten overstappen. Dat levert soms een heel hoop gedoe op, vinden ze. Het is, het is zeker de moeite waard om even misschien de vergelijkers mee te nemen. We adviseren natuurlijk iedereen in deze maanden... van vergelijk goed de polis die je ontvangen hebt van je zorgverzekeraar... met de wensen... Die die je hebt voor het komend verzekeringsjaar. Kijk daarvoor op de zorgvergelijkers. Um, en kijk dan wat voor jou het beste uitkomt. En wellicht is dit degene die jou het beste helpt voor volgend jaar. Maar nog even dit. Chronisch zieken, die, ja, die hebben gewoon uh, dat eigen risico standaard. Want die maken ja. zoveel gebruik van zorg. Maar die kunnen zich toch verzekeren. In dit geval kan je een brandend ja. huis, wat nooit kan bij een verzekeraar... kan je verzekeren ja dat wordt altijd goed hè huis kun je niet ja? verzekeren is echt een verzekeraar dan nou ja dit geldt natuurlijk dit is dat is anders kijk de aanvullende verzekering uh, wordt veel ook, ook geaccepteerd ook als je ziek bent dat hebben we ook laatst weer uh, onderzocht dat is maar weinig zo dat mensen daarop geweigerd worden het is natuurlijk het, het eigen risico dat verplichten daarin uh, verzekeren uh, ja dat kan natuurlijk zeker als je die 350 altijd opmaakt en als ze ook nog een aanvullende wens, verzekering bieden die jouw wensen dekt want dat moet je natuurlijk ook meenemen dan kan dit een hele uh, ja misschien een, een goede verzijnde. Voor jou voor volgend jaar. Maar wat valt er dan voor zo'n verzekeraar nog te halen? Ja, dat is natuurlijk interessant. Om te kijken: van ja, deze, de, de verzekering die nu geboden wordt, men zegt, ze mikken op klanten uh, die voor hun eigen gemak het uh, ja, risico willen afkopen. En dat kan. Maar natuurlijk, de opzet maakt het uh, zo te zien wel erg aantrekkelijk voor mensen die zeker de 350 eigen risico altijd opmaken. Want anders zouden andere verzekeraars er ook met zo'n aparte polis zijn gekomen, of niet? Ja, het is natuurlijk interessant te zien of inderdaad nou andere verzekeraars wellicht gaan volgen hierop. Zorgeloos is een onderdeel van. Er zijn maar een paar grote verzekeraars natuurlijk in Nederland, hè? Ja, ze hebben hun risico ondergebracht bij Lloyds. heet het dan, het risico daar onderbrengen. Dat is in Londen, is dat. En de basiszorg wordt uitgevoerd door de ASR. Maar volgens u ziet het er redelijk goed uit. Het is betrouwbaar. Uh, wij hebben nog, we, we, we blijken natuurlijk alle verzekeraars en alle verzekeringen kritisch volgen. En dat zullen we ook hiermee doen. Maar vooralsnog uh, lijkt dit een, een, voor een aantal mensen een heel goed alternatief. Sander de Jong van de Consumentenbond. Met dank. We horen een mooi staaltje. Nederlandse innovatie. Uit Birmingham in Engeland, The Fine Young Cannibals. Een nummer dat overigens al eerder wel opgenomen dan dat het een hit werd. Dat hadden we gisteren geloof ik ook in uh, 1986 opgenomen. En pas in 1989 een hit. Het nummer Good Thing. De Gids. Medewerkers in de productie hebben het dringende verzoek gekregen... om de komende maanden 8,5 uur extra per week te draaien. Zelfs onderzoekers moeten hun laboratoria uit... om te helpen de chipmachines in elkaar te zetten. Want alleen ASML kan de machines leveren... die de chips voor de nieuwste generatie smartphones en tablets maken. En dat was dat mooie staaltje Nederlandse innovatie waar ik het eerder over had. Chipmachinefabrikant ASML boekte vorig jaar een miljard winst een mijlpaal voor het bedrijf uit het kleine Veldhoven... dat wereldfaam geniet. Nog wel. Want als Nederland wil blijven meedraaien in de top van innovatieve landen... dan moet er een schepje bovenop. Hoe groot moet dat schepje zijn? En wat leveren innovatieve ideeën ons uiteindelijk op? Het komende kwartier praat ik over de staat van Nederland Innovatieland met Tom van der Horst, senior stratege bij TNO. Dag meneer Van der Horst. Thomas Rosveld, secretaris innovatie van MKB Nederland en van VNO NCW. Morgen. En Wim van Sluis, voorzitter van de ondernemersorganisatie in de Rotterdamse haven. Goedemorgen. Als ik praat over innovatie, dan denk ik uh, meestal aan zo'n Billy Wortel. <lacht> die zit dan boven op zijn zolderkamertje te prutsen. En dan doet hij me toch een uitvinding, van heb ik jou daar. En dan komt er uiteindelijk een product op te proppen dat ons leven verandert. Is dat zo simpel, meneer Van Hoorst? Is dat innovatie? U bent ja, van TNO. Dat, nou, dat is het uitvindersidee, dus wat we daar eh, allemaal bij hebben. Uh, je ziet, uh, als je echt wil innoveren als land, dan is er wel iets meer voor nodig. Het is, dus als je kijkt naar hoe Zes Nederland... uitvinders, tien uitvinders... Nou, dan, dan heb je natuurlijk toch een stevig een, een stevige innovatiesysteem nodig... waar een hoop uh, research en development gebeurt. Hè? Het is onderzoek en ontwikkeling. Je hebt ook uh, mensen nodig die uh, goed zijn opgeleid. En, uh, en dan heb je natuurlijk ook bedrijven nodig, zoals ASML, die erin slagen... om dat echt om te zetten in producten waar Nederland wat aan heeft. En ja, dus dat is eigenlijk toch wel een, een, een, een redelijk groot deel van Nederland... wat je soms niet, niet zo goed ziet. Hè? Dus het is een beetje... Het is een beetje uh, onzichtbaar soms. Maar we zijn er eigenlijk best wel goed in. Uh... We staan op nummer vijf van de concurrerende economieën toch? Of niet? In de wereld. Ja, alleen daar, daar gaan we dan meteen even de nuance maken. Want dat, is een, dat gaat over concurrerende economieën. En dat gaat eigenlijk wat minder over innovatie. Uh, innovatie is een van de sub-indicatoren bij het ja. World Economic Forum. En als je wat dieper kijkt, een van, een van de, uh, naar, naar die innovatie-indicator... dan zie je dat wij in Nederland 1,85 van het bruto nationaal product uitgeven aan, uh, aan innovatie. 1,85 procent? 1,85 procent. Dat is ongeveer 11, miljard, 11 ja? miljard euro. Terwijl we als doelstelling hebben om dat 2,5 uh, daaraan uit te geven. Dus Europa zegt 3 Maar goed, wij zeggen, we hebben een wat kleinere industrie in Nederland. 2,5 Dat Waarom is toch 15%. dat Waarom halen we dat niet? Nou, dat de, de, uh, uh, de, uh, is deels komt dat omdat uh, uh, we zien dat in uh, de overheidsuitgaven het is dat dat dat het moeilijk is om dat natuurlijk op dit moment in stand te houden. De overheid draagt dus niet voldoende bij. Dat is één, twee. En ons beeld is dat de grote bedrijven die blijven substantieel investeren in R&D, maar je ziet ]雷. de. de... Het MKB zie je, iets, uh, zie je iets wegzakken. Dat is geen verwijt, dat is meer een soort attentie... dat we zeggen, hé, hey, kijk, uh, daar gebeurt iets en daar moeten we goed op letten. Meneer Gosfels, u morgen. bent onder andere van het MKB, dat zegt ja, weg, hè? Ja, ja. nou, uh, ik, ik ben echt een stuk optimistisch dan de heer uh, Van der Horst. Het goede nieuws is overigens dat uh, R&D-inspanningen gestegen zijn boven de 2%. Waarvan 1% binnen, binnen wat? Waar? Uh, de, vorig jaar, 2012, zijn ze gestegen naar uh, 2,04%. Dus dat yeah. is weer. RD, dat is gewoon innovatie. Dat is research, innovatie, ontwikkeling. Precies. En we doen het ook op zich ook best wel goed. We staan op de zesde of de tiende plaats. Even net hoeveel... Uh, en hoe je je kijkt hebt je een ander lijstje. Naar de innovatieranglijsten. <laughs> nee, dat zijn ongeveer wel dezelfde als de heer Van der Horst. En als ik kijk naar het MKB zie ik twee dingen. Ik zie de rd inspanningen dus de innovatie inspanningen echt wel stijgen. Vroeger 19% van de innovatie inspanningen door het MKB. Nu uh, 31%. En belangrijker, ik zie ook een hoop ondernemerschap. Ik zie steeds meer ondernemerschap. Als je alleen maar bijvoorbeeld kijkt naar het aantal studenten... dat een eigen bedrijf echt als een... Reëel alternatief zit om een carrière te maken. Dat was ja. vroeger zo rond 13 procent, is nu rond de kwart. 30%. Noem eens wat voorbeelden waar Nederland en de MKB'ers in Nederland goed in zijn. Nou, de MKB's, u noemde net ASML. ASML uh, staat voor belangrijke mate zo uh, wereldpositie door een toeleveranciersnetwerk van MKB-bedrijven. Dat betekent dat ASML de machine maakt, maar heel veel van de intelligente onderdelen die komen komen van het MKB. Ik wil nog meer voorbeelden nee? horen, niet alleen van ASML. Uh, ik, Life sciences. We zien, uh, Wat is dat? Life sciences is de wetenschap rondom medicijnen, uh, vac vaccins. Daar zie je dat Nederlandse MKB-bedrijven wereldposities hebben. Bijvoorbeeld een bedrijf dat maakt medicijnen op het gebied van de ziekte van Duchenne. Nou, Dat is een, een kinderziekte en het bedrijf is heel gespecialiseerd daarin. ProCenza heet dat. En dat is wereldtop op dat terrein. Wat dus, heeft u aan innovatie in de Rotterdamse haven, meneer Van Sluis? Nou, We hebben dus een stuk toegepaste uh, innovatie, uh, met name op energiegebied. Dus dat heeft wel die wortel uitgevonden en dan ja, wordt dat toegepast en, in de en, Rotterdamse haven? Ja, en dat haven. is uh, voor een deel grote bedrijven, maar voor een deel ook kleine bedrijven oh. een voorbeeld. Uh, uh, LNG, dus diepgevroren aardgas uit Qatar of waar dan ook, dat wordt aangeland in de Rotterdamse haven... dat gaan gebruiken als een vloeistof, of brandstof... voor ja. auto's, binnenvaartschepen, eh, ja. kustvaartschepen. Dus een hele nieuwe toepassing. Dat is eigenlijk begonnen met de havenman van dit jaar, Gerard Deen die middenvaartschip uh, nu laat varen daarop. Heel veel problemen, heel veel ontwikkeling. Op dat diepgevoren aardgas? Op, uh, op aardgas van minder 160 graden. Dat, dat gedraagt zich dan nog als een soort uh, ja, benzine, zeg maar. Is veel schoner, is goedkoper. Uh, maar er dus staan ja, natuurlijk weer die nieuwe kolencentrales tegenover op de Maasvlakte. Daar staan kolencentrales tegenover. Daar gaan we ook wat aan doen. We willen de CO2 afvangen. Afvangen? Eh, afvangen van die kolencentrales. En, en waar eh, moet dat heen dan? En dan gaan hergebruiken eh, om eh, olievelden beter te exporteren of op te gaan slaan in gasvelden eh, buiten gaat, eh, zee, eh, in zee, de Noordzee. Maar ik hoor er nog niet veel progressie in wat dat betreft. Dat, dat afvangen, dat is nog altijd een punt. U heeft mij een artikel gelezen van gisteren in de, in de, in de TVD waarschijnlijk. Ja. ja, dat zou zomaar kunnen. Nou ja, we staan op het punt... Uh, als je nou zegt over groeistrategie in Europa, maar het punt om, uh, om uh, daar de juiste beslissing in te nemen, hoop ik. Met 400 miljoen overheidssubsidie. Dus de overheid doet er ook veel aan. De Europese en de Nederlandse overheid. Maar nu moeten de energiemaatschappijen ook uh, leveren, zeg maar, wat en die afgesproken niet, is. Heen, nou, ze hebben hier en daar nog een zetje nodig, maar okay. ik heb er wel vertrouwen in dat we, Maar ze moeten snel beslissen, toch? Met een week of twee uh, witte rook hebben dan... Want uh, dat moet binnen een week of twee, want dan is het misschien wel afgelopen. Nou ja, kijk, dat geld blijft natuurlijk niet eeuwig wachten. Hè? En het is een unieke kans om uh, een voorsprong te nemen in de Rotterdamse haven. Wordt ze het mes op de keel gezet, die twee uh, Dat hebben we wel een beetje gedaan, ja. ja. ja. Op het moment ja. dat, ze, dat ze zeggen, we doen er niet aan mee, dan is het echt definitief afgelopen? Nou ja, dan ben je dat... Uh, ja, dan, dan, dan, want er zit nu geen business case in, wellicht over een paar jaar wel... En dan raak je een perspectief kwijt dat je als CO2-hub... dat je overal kan verzamelen en dat ook weer goed kan uitnutten. Ja, dan ben je dat kwijt. En dan komen die twee kolencentrales er ook niet? Nou ja, die worden wel gebouwd. Maar of ze dan ook in, vol in bedrijf gaan, dat kun je je afvragen. Meneer Van der Horst, u zei eerder al... Uh, u bent van TNO, uh, Nederland zakt weg. Is een beetje richting middenmoot gezakt, neem ik dan aan. Uh, is dat ja. alleen een kwestie van geld of zijn er andere problemen? Nou, de, de uitdaging is... Om daar. Eh, eh, en dat zien we bijvoorbeeld aan Duitsland. Duitsland vinden wij een inspirerend voorbeeld. Omdat daar een heel, eh, ook een heel duidelijk lange termijn strategie is afgesproken op het gebied van innovatie. Zodat, eh, en daar hebben ze gewoon een aantal stippen op de horizon gezet. Waar, eh, waarvan ze zeggen, nou kijk, daar willen wij als land heen met de industrie. Dus in de gouden driehoek, zoals je dat noemt. Yeah. overheid, bedrijfsleven en, en de kenniswereld. En eh, eh, ze hebben bijvoorbeeld een project van eh, met een looptijd van 15. Uh, jaar en 4 miljard aan omvang op het gebied van bat batterijtechnologie voor auto's. He, dus dat hebben ze daar afgesproken. En dat, zijn, dat is een van de manieren. Het is lange termijn uh, uh, uh, doelen, uh, ook consistent beleid. He. Het is, zodat je weet waar, uh, waar het land heen gaat. Dat is een van de manieren. En dat hebben wij niet, die stip aan de horizon. Nou, dat, we hebben een aantal goede topsectoren. Dat zijn hele stevige benen, zeg maar. Dus daar, daar, dat is heel duidelijk waar we goed in zijn. Ja. Uh, uh, het perspectief, de ambitie, uh, dat is, daar is natuurlijk veel discussie over. En dat vraagt dus ook moed en durf om op een gegeven moment te zeggen... nou, weet je wat, we gaan drie, vier dingen en daar gaan we nou eens even we flink We hebben op nu inzetten. negen topsectoren, althans dat onderscheid. Uh, ja, tien zelfs eigenlijk, maar goed, zeg negen. negen. Ja. Nou goed, ik, ik ja. telde maar negen in het regieakkoord, maar goed, u telt er tien. En u vindt eigenlijk dat moet worden teruggebracht naar een stuk of vier? Nee, nee, nee. Oh. nee, nee, nee dat vind ik. Ik, ik denk dat die topsectoren heel robuust staan voor een aantal dingen waar we in Nederland goed in zijn. Wat, wat ik interessant vind, en daar is het laatste woord natuurlijk nog niet over gezegd. Maar er zijn een aantal van die onderwerpen die gloren aan de horizon. Hè, dus daar moet je veel, nog veel research en ontwikkeling insteken. Zoals bijvoorbeeld de biobased economy. Uh, uh, nou, daar, daar kunnen een aantal. Uh, nou, biobased economy, dat gaat over uh, uh, een nieuwe economie gebaseerd op natuurlijke materialen. Dus nieuwe brandstoffen, gebaseerd op natuurlijke materialen... maar ook een nieuwe chemie, euh, daarop gebaseerd. Nou, daar, door een aantal topsectoren heen... energie, chemie, euh, euh, logistiek, euh, hoort daar natuurlijk ook bij... ligt daar een fantastische kans om... Moeten meer samenwerken eigenlijk. ...als nee. Nederland het verschil te gaan maken, ook in een aantal regio's. Ja, en hebben we daar genoeg mensen voor, om dat verschil te maken? Want dat moeten we natuurlijk ook hebben. Ja, het technisch personeel is een zorg. maar. Was, ja, ja, de, meneer we hebben we genoeg mensen? Nou, het tekort aan beta technici is echt wel, echt wel een groot probleem. Uh, wij zijn er ook blij dat in het regeringskort staat dat er een techniekpak moet komen. Dat is, uit het topsectorenbeleid is een masterplan beta techniek gekomen. En die heeft becijferd dat we rond 2016 155.000 mensen tekort komen uh, beta technici. En dat gaat om alle niveaus. Het gaat ook om de mbo's. Dus, de Gouden dus jongeren kiezen en te weinig de... voor een betere opleiding zit te weinig beta-opleiding. Maar dat is al jaren het geval. Dus ja, de, de, de, er ja, wordt, ja. werd er wat aan gedaan. Er, was er ja, een daar wordt ook for. wat aan gedaan. Daar zit ook wel uh, op, op sommige delen echt wel perspectief in. Maar het is nog te weinig om echt uh, zeg maar die groeistap te maken... waar die topsectoren voor gaan. En hoe krijg je jongeren zo gek dan? Laten zien. Ja. Laten, zien. Ja. laten zien. Ja, maar er wordt zo weinig getoond. Het enige wat we weten ja. is ASML, geloof ik. Ja, nou ja nou, zelf dat weten al, we niet. En dat ja. weten we niet, zegt ja, nee, we nee, niet? Nee, ja, ja, maar, maar heb, goed. Nou, dat vind ik nog steeds een leuk verhaal. Ik heb mijn zoon twee jaar geleden verteld wat ASML doet. En dat was voor hem was dat nieuw. He, dus, en en, en dat, zijn, uh, dat zijn precies de dingen waardoor je denk, waardoor we, waar we echt iets aan kunnen doen. Dat, dat we veel meer jongeren meenemen in nou, toch de fantastische uitdagingen... Die, uh, die deze gebieden bieden. Meneer Van Sluis, laten zien... Ja, we gaan nu. Uh, we hebben eigenlijk afgelopen week met de wethouder in Rotterdam... voor onderwijs een akkoord gesloten voor acht jaar... dat we alle uh, groepen acht van de basisschool... zijn zevenduizend kindertjes per jaar... een week kennis laten maken met de haven. Dus lesmateriaal, gave haven is dat. Die worden onder het in de haven, die blijven ook slapen. En ze ook slapen. laten zien, ja. ja. ja mm. Werkkampen, whatever, uh, of kampeerkampen daarin en zo... Uh, alles proberen te doen om het gewoon te laten zien. Want de jongens en meisjes in Rotterdam en ook daarbuiten... kennen het gewoon Maar dan niet. heb je straks van die hoog en dan heb je toch die, ja, die tractorbestuurder <kugst> nog nodig. Of, weet je, een, of, of, of, of iemand die zo'n kraan bestuurt. Ja, dat, maar dat hoort er ook bij. Ja. Um, en als je ziet dat in, uh, in het Rotterdamse... 60 tot 70 procent van de jongens en meisjes... naar een MBO-niveau kunnen. MBO 4 is al hoog. Nou, dat, dat hebben we nodig. Maar dus er blijven ook heel veel steken in MBO 2... Uh, en dat soort MBO 4 is nodig om in de haven te werken. MBO 4, daar heb je het over procestechnologie, en maintenance. En mensen MBO 2 en heb je niet meer nodig in de haven dan? Uh, veel minder, veel minder. Ja, in de, nog wel dus in op het de, moment dat je geen goede opleiding hebt, dan kan je het langzamerhand wel schudden. Ja, dan wordt het, dan wordt het een probleem. Dus daar ja, zijn we ook echt hard aan bezig met de, alle opleidingsinstituten. Maar je hebt toch nog laag opgeleiden nodig om de vakken te vullen in een supermarkt? Dat zijn ja. vaak jonge studenten. Dus ik bedoel, maar wat, je, wat je ontegenzeggelijk zal zien... is dat de, de, het opleidingsniveau steeds verder opschuift. En Dat zie je in de chemie, dat zie je ook in de haven. Dit is dus meneer betekent... Gosveld, hij is van onder andere het MKB. Ja. Ja. Dus dat zie, dat, zie, dat, zie je, dat zie je gebeuren. En dat betekent dus ook dat we goed moeten kijken... ook naar de onderwijsinstellingen. Wat bieden zij nou voor opleidingen aan? En als je kijkt, zeker ook in het HBO... zie je ook heel veel opleidingen waarvan je kan afvragen... Ja, is dat nou uiteindelijk iets waar een student de arbeidsmarkt mee op kan? Dus dat betekent... Uiteindelijk worden hogescholen afgerekend op studentenaantallen. U zit te veel van die funopleidingen. En eigenlijk. nog te weinig op, uh, nou ja, wat, wat betekent dat voor de arbeidsmarkt? Dat is een langdurig proces. Want het is ook geen aanbodgedreven economie wat je moet hebben. Maar het is wel iets waar je ook met hogescholen veel meer over moet praten. Meneer van der Horst, TNO. Nou, wat interessant is aan, aan, aan dat fenomeen... is dat je het, volgens, het zou enorm helpen als, uh, als we met z'n allen zeg maar, duidelijk laten zien... het is waar de grote uitdagingen liggen van de komende tijd op het gebied van energie of die biobased economy... waar we er net bijvoorbeeld het over hadden. En je ziet ook dat als, als je jonge mensen daarin meeneemt... Hè, dus dan weten ze ook waar ze voor aan het werk gaan... zeg maar en waar ze die studies voor doen. En dat, dat zou wel enorm helpen als we dat weten te versterken. Nou, mag ik ook nog een positieve... Wat wel positief is, is dat we in de laatste paar jaar... Met, met kabinetten en ook wel weer met dit kabinet... Eh, toch wel ook een richting hebben bepaald Ze zeggen, nu doen twee van de, van de tien mensen hè, doen een technische studie. Dat moet weer naar vier. Zoals dat ja. van vier van de tien. En als we dat dus met elkaar doen ook. En het, bedrijf, het bedrijfsleven heeft daar ook een vrij grote verantwoordelijkheid. Hè. We hebben natuurlijk uh, afgelopen jaar al die bedrijfsscholen opgeheven. Nou ja, dat gaan we dan nu weer instellen. Hè. Als je daar dus met z'n allen gewoon heel gericht beleid op voert. Ja, dan kan het ook. En dan kan Nederland ook zijn maakindustriefunctie die toch heel belangrijk is, weer ten volle uitnutten. Heren, er plopt ineens een idee op bij de redactie. Geen collegegeld voor B-opleidingen? Bijvoorbeeld. Nou, hebben is dat nu... een idee, meneer Van der Hoorst? Ja, daar is natuurlijk al veel, uh, veel over gezegd. Ik zeg... Uh, uh, uh, uh. Mag ik een voorbeeld geven? Ja, meneer wij, Van Sluis, van de haven. Van, wij doen nu voor 500 jongens en meisjes... Hè. voor uh, procestechnologie en maintenance... geven wij... Maintenance. Onder, onderhoud. Ja, okay. wij een startcarrière-grantie. Dat is een baan, als ze die vier jaar doen. En gedurende vier jaar 2600 euro aan subsidie, boekengeld. En bonus, als ze die, dat diploma halen. Dus gratis. Nou ja, wij geven een bonus om jongeren uit te, te lokken om die studies te gaan doen. Van de Horst, TNO? Nou, het is een, het is een fantastisch vak. Dus uh, je hoeft echt niet ook nog eens geld toe te krijgen om dit uh, te gaan doen. Wat mij nou zo moeilijk lijkt, is we hebben een kennisindustrie. Er daar wordt, daar wordt iets uitgevonden. En dat ziet er fenomenaal uit. Maar hoe komt dat dan op de markt? Meneer Gosweld. Nou ja, dat is, dat is denk ik ook een, een, een proces waar, uh, waar echt Nederland nog stappen kan maken. Hè. We hebben heel veel kennis en kunde. En nou, hoe brengen we dat naar de kassa? Nee. Wat je ziet, en dat, dat schetst de heer Van der Horst ook, is dat uh, je steeds meer die maatschappelijke uitdagingen ziet bij de bedrijven. Hoe dragen we bij de energiehuishouding, de gezondheidszorg? Dus daarom zijn wij zo positief over dat topsectorenbeleid. We zeggen, oh, hier zijn we goed in. En daar gaan we aan bijdragen. En dat is niet meer een proces waar je, wat, wat je vroeger had, waar u mee begon met het, uh, met het zolderkamertje. We, we bedenken wat en we brengen dat naar de markt. Dat is tegenwoordig veel complexer, er zitten veel meer spelers omheen. Neem bijvoorbeeld een, een systeem in de gezondheidszorg. Ja. Uh, bijvoorbeeld Philips maakt, maakt hele intelligente machines uh, op het gebied van medische toepassingen dat moet je helemaal in dat systeem van de gezondheidszorg zien te krijgen. Dus de specialisten moeten mee kunnen werken. De verzekeraars moeten het idee hebben, dit, dit brengt ons. Dus dat is een heel alle, andere alle manier. van moeten er heen. eigenlijk ja, vroeg bij dat zijn. dat is die samenwerking waar de heer Van der ja. Worst terecht op wijst. Dat is wel, denk ik, het, het nieuwe aan, uh, aan innovatie. Van der Worst? Ja, het overwoord daar is ook een beetje clusters. Hè? Dus zorgen dat een universiteit en bedrijven en ook nieuwe bedrijven... met elkaar in, in, in een regio, als het ware, heel, heel intensief samenwerken. Begeleid door de overheid. Nou, daar kunnen we, ook daar kunnen we nog mooie stappen maken. En dan heb je natuurlijk die Rotterdamse haven. Dat is een, een mekka denk ik, voor innovatie. Ja, en dan zeg ik uh, deals. We maken deals. Dus tussen onderwijsinstellingen, de Nederlandse overheid en bedrijven. Uh, de bureaucratie eruit. Dat is heel belangrijk dat je medewerking krijgt. Geen tegenwerking, maar medewerking van de bureaucratie. En ondernemerschap. Ja, en dan krijg je dit soort van kennis naar kassa... Wim van Sluis, voorzitter van de ondernemersorganisatie in de Rotterdamse haven, hoort u als laatste. Daarvoor de heer Van der Horst, hij is senior stratege bij TNO. En Thomas Gosveld, secretaris innovatie van MKB Nederland en VNO-NCW, deed ook mee aan dit gesprek. Hartelijk dank, heren. Zometeen nog. Ziet u mannen onverwacht met een snor rondlopen, dan doen ze waarschijnlijk mee aan Movember. Dat is je snor laten staan om geld in te zamelen voor prostaatkankeronderzoek. Bert Brussen van de Jaap.nl vindt het een kinderachtige en smakeloze campagne. De initiatiefnemer van Movember in Nederland gaat met hem in debat. Na het nieuws met Jan van de Putten. Jan. Radio 1, het NOS-journaal. De twee verdachten in de Facebook-moord gaan in hoger beroep... tegen hun veroordeling meisje van 16 en haar vriend van 17... in het begin deze maand veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het uitlokken van de moord op de 15-jarige Winzi uit Arnhem. Advocaat van de twee gaat in beroep omdat die uitlokking niet bewezen acht... en ook maakt hij bezwaar tegen de jeugd-TBS die is opgelegd. De Congolese rebellenbeweging M23 wil zich terugtrekken uit de stad Goma... heeft de leider van M23 gezegd tegen een legerleider in Oeganda. Of de rebellen ook daadwerkelijk uit Goma zullen vertrekken is nog onduidelijk. Er zijn berichten dat gevechten in de stad oplaaien. En in het midden van China hebben meer dan duizend Tibetaanse studenten geprotesteerd tegen de regering in Peking. Volgens de mensenrechtenorganisatie Free Tibet in Londen raakten door hard ingrijpen van de politie twintig studenten gewond. Studenten zijn boos vanwege de verspreiding van een Chinees boek waarin de studie van de Tibetaanse taal zinloos wordt genoemd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is de met Felix Burders. Tot 12 uur nog worden kinderen van verslaafden. En mensen met een psychische aandoening worden die kinderen daarvan binnenkort bij een behandeling van hun ouders betrokken. En Sinterklaas bezoekt de speelgoedbank in Nieuwegein. Ik zeg Michel Polnareff en dan denk ik aan La Poupée qui fait nom, maar In dit geval rijden we ta ta ta ta ta ta ta ta. -ta, -ta, -ta. Oh ja, zo. Oh ja. Maar je van Michel Polnareff. Hij komt uit de muzikale families. Zijn moeder, Simone Laan, was danseres. En zijn vader, Le Polnareff, werkte ooit samen met Edith Piaf. Zo valt de schoen niet ver van de boom, zeggen ze dan aan deze Sinterklaastijd. December is een uh, dure maand, zeker als je kleine kinderen hebt. Dan moet rondkomen van een minimuminkomen. En dan kan die speelgoedbank... Uitkomst bieden. Vanochtend hoorden we al in het Radio 1-journaal hoe er in Nijmegen via bingo geld werd ingezameld voor de speelgoedbank al daar. En een nieuwe gein konden ouders gisteravond al gratis cadeautjes uitzoeken. En verslaggever Jan Peels was erbij. Ja, hoeveel kinderen heeft u? Drie. Drie, jongens, meisjes. Jongens. Alsjeblieft, mevrouw, deze mag u bovenin leveren. En een consumptiebon voor een kopje thee of een kopje koffie. Alsjeblieft. Dankjewel. En hoe oud zijn de jongens? 3, 9 en 13. Dus twee geloven nog? Nee. nee. Alleen die van uh, drie nog. Eigenlijk komt u een beetje bij Sinterklaas vandaag, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Het is een keer anders, hè? Ik kom nu zelf halen, maar uh, zelf breng ik hier ook uh, speelgoed heen. Wat mijn kinderen niet meer gebruiken, wat nog goed is. Okay. Dus Ja, een soort recycle-idee, zeg maar. Maar wel leuk. Want u heeft het echt nodig... Ja, op dit moment wel. Ik uh, heb een echtscheiding achter de rug en uh, ik zit op dit moment gewoon echt uh, met een uitkeer voor sociale dienst. En het is echt beknibbelijk. Ik heb 60 euro in de week leefgeld en dat met twee kinderen, dat is echt. Uh... Dan uh, zijn er geen cadeaus uh, die je uh, nee. zin kan komen brengen zomaar. Nee, op dit moment helaas niet. <klaars> Welkom allemaal bij onze derde speelgoedbankavond. Het is ontzettend druk. Kan het iets stillen? want ik kom er bijna niet bovenuit. Eén stiltaas! We gaan uh, uh, per tien gaan we naar binnen. Je hebt een kwartier de tijd om ongeacht het aantal kinderen uit te komen zoeken. Dan gaan jullie nog een trap naar beneden, daar wordt het ingepakt en krijgen jullie een nieuw cadeautje. Mogen jullie zelf uitzoeken voor je kind. En uh, ja, dan wensen wij jullie gewoon een hele gezellige Sinterklaasavond. Ik ben vorig jaar ook geweest. Dus uh, ja, novembermaand kom ik altijd bij de speelbank. Ja, dat is een dure maand dus. En zeker als Sinterklaas langskomt. Ja, uh, ja schoentjes zetten. En uh, de rest van het jaar uh, is het te doen. En uh, ja, de decembermaand is gewoon erg duur. het dus de rest van het jaar wel te doen? Ja, ik mag ook één keer in de maand hier komen, elke maand. Maar dat doe ik niet. Ja, minimum inkomen. Uh, man heeft uh, geen werk en... Uh, en de baas waarbij ik nog gelukkig werk, daar mag ik niet fulltime meer werken. Dus ja, ik ben al te duur. Wat is dat voor werk? Thuiswilop, in de zorg. Dus daar wordt ook al flink geknepen. Ja. Zelfs dus als je aan het werk bent, dan kun je nog in de situatie terechtkomen waarbij je ja, dus bij de speelgoedbank ja, ja. terechtkomt. Ik heb vorig jaar mensen hier gesproken daar waar je het echt niet van verwacht. Toch niet rendabel thuis. En dat kan dan gaat het met de boodschappentas ja. naar de schatkamer van Sinterklaas. Ja. Nou, het lijkt erop. <laughs> hier staan op uh, allerlei tafels de cadeautjes opgesteld. Puzzels zie ik, uh, Lego, allerlei bouwmaterialen, poppen voor uh, kleine kinderen in de kleur roze vooral. Daar in de hoek liggen heel veel knuffels. Verder nog meer spelletjes. Hier allemaal baby speelgoed. En een Feyenoord kleurkoffer. Ja, nee, geen Feyenoord. <laughs> geen Feyenoord. Het gaat om de kleurpotloden, hè? Ja, nee, dit is al erg genoemd. Nee, ga je? <laughs> ik wel de Ajax wel, dus dat gaat uh... <laughs> absoluut, absoluut niet. <laughs> Voor ons is het echt een feest om te zien hoe blij die mensen zijn dat ze Sinterklaas kunnen vieren. Daarvoor doen we het. Saskia Martens is een paar jaar geleden de Speelgoedbank begonnen. Drie jaar geleden had ik een artikel gezien over armoede. En dat heeft me heel erg aangegrepen, want geen kind moet zonder speelgoed in Nederland zitten. En toen uh, kwam ik Maurien Tieland tegen en toen zei ik, ik ga een speelgoedbank beginnen. Toen zei ze, joepie, ik doe mee. En uh, het hele jaar door maken mensen hier gebruik van. Maar uh, op zo'n avond is het echt massaal. Dan komen ze echt erop af en uh, ja, dan, uh, je ziet gewoon hoe gelukkig ze zijn dat ze hun kinderen wat kunnen geven met Sinterklaas. Nou, is het werkelijk een schatkamer daarboven? Waar komen al die spullen vandaan? Uh, alle spullen worden genoneerd. We hebben sowieso hebben we een, een hele leuke sponsor gevonden. Een, een speelgoedfabrikant uh, van de kleine uh, ponnetjes zeg maar. En die is zo lief is om ons 218 stuks uh, gratis te doneren. een sportcentrum in Nieuwegein die heeft de actie gehad. En daar konden de mensen één stuk speelgoed inleveren in ruil voor één week gratis sporten. Maar wat wij hopen te bereiken, want wij zeggen altijd we zijn een voedselbank maar dan voor speelgoed. Wij hopen te bereiken dat mensen zich bewust worden van hoe rijk ze eigenlijk zijn. Want mijn kinderen hebben het niet nodig, maar die zijn wel uitgespeeld. Wat ga je mee doen? Dan gaat het naar het groot vuil. Dan kan het beter hier. naartoe. Dat, dat, daarvoor zijn wij hier. Wij pakken het aan, we kijken het na, we knappen het op. En vervolgens krijgt het gewoon weer een tweede leven. Het wordt gewoon steeds drukker. En dat, dat heeft ook gewoon met, uh, ja, met de crisis te maken die er nu heerst natuurlijk. Ja, we gaan shoppen. We gaan shoppen. Ja, we nu... Ik ga voor de familie spellen, daar hebben we er met z'n allen wat aan. En hoe groot is de familie? Uh, twee meiden. Dus drie meiden in totaal rijk. Oké, okay, kijk, zie hier altijd allemaal roze spulletjes. Ja, ja maar knuffeltjes, daar heb ik ze iets van, de, uh, in principe krijgen ze dat altijd wel. Maar spellen, dat kan je echt met z'n allen doen, dus daar genieten we het meestal. En wordt er dan nog wel gezongen straks ook? Ja tuurlijk, heel hard. <lacht> Toch? Dat hoort erbij hè? Ja, hi, ik niet. Ja, de kinderen. Oh, de kinderen. Ja, die... Ik ben koud, dus het klinkt niet zo lekker. En hoe gaat het dan rond 5 december? Ja, oude wedstrijd bij opa en oma thuis. En dan echt nog officieel op de deur geklopt worden. Allemaal schrikken en dan rennen naar de deur. In de hoop dat ze zien natuurlijk dat Sinterklaas, Zwarte Piet weglopen. En dan ouderwetse cadeautjes uitpakken en ja, eerst. Met... dan staat dit voor ja, de deur. En dit voor de deur. Plus nog wel wat andere dingen van opa en oma's. Dus het wordt een hele leuke avond. Ja, tuurlijk, dat maken we er gewoon van hè. Absoluut. Dat komt helemaal goed. Ah, het duurt niet lang meer. Dit niet lang meer. Nog een paar nachtjes slapen. Een stuk of acht. En dan is het zover. Jan Peels vanuit Nieuwegein. De gemeente krijgt volgens de nieuwe regeringsplannen... de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Maar beschikken ze bij de gemeente wel over voldoende kennis. Om de gemeente bij te staan stelde het Trimbos Instituut een advies op... over hoe er gehandeld moet worden bij diverse psychische problemen. En dat gebeurde in de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Aan de telefoon Janne van der Zanden. Zij is wetenschappelijk medewerker van het Trimbos Instituut. Mevrouw van der Zanden, goedemorgen. Goedemorgen. In dit nieuwe advies is er speciale aandacht voor kinderen... van mensen met psychiatrische problemen en van verslaafde ouders... Dat klopt, klopt dat? Ja, dat klopt. Waarom eigenlijk? Uh, nou, uh, we weten dat er in Nederland heel veel van deze kinderen uh, er zijn. Uh, om precies te zijn, uh, zijn dat er uh, 423.000 kinderen onder de 12 jaar. Ja. En dat zijn, ja, dat zijn gewoon ontzettend grote aantallen. En deze kinderen zijn meestal ja, vrij onzichtbaar... Maar we weten ook dat deze kinderen een verhoogd risico lopen om zelf ook psychische of verslavingsproblemen te krijgen. Hoe groot is dat risico dan? Uh, nou, dat, dat uh, verschilt een beetje van de situatie, maar zo gemiddeld uh, één op de drie kinderen. En wat wilt u nu dat er met die kinderen gebeurt? Nou, uh, het Trimmels Instituut heeft een uh, advies uh, samengesteld voor gemeenten om... Uh, uh, ja hun handvatten te geven, ze, uh, duidelijk te maken van wat er voor aanbod er allemaal is, wat voor, wat voor hulpverlening er geboden kan worden. en uh, dat, Dus dat hebben we gewoon overzichtelijk in beeld gebracht. En de gemeente die kan daar zelf uh, beleid op maken, hè, lokaal beleid. Yeah. En uh, dat kan die ook samen natuurlijk doen met de jeugdzorg en met de JGZ, hè, de jeugdgezondheidszorg en met GGZ-instellingen. Maar wanneer, wanneer, gebeurt, wanneer uh, worden de kinderen erbij betrokken? Nou, uh, die kinderen, die, allereerst is het zo dat niet met al die uh, 423.000 kinderen iets moet uh, gebeuren. Hè? Want, uh, maar het gaat erom dat als ouders in behandeling zijn, ja. dat, uh, er, dat een behandelaar ook het, het thema ouderschap uh, aankaart. Van goh, hoe gaat dat nou? Je hebt zelf problemen. En ik kan me voorstellen dat dat best lastig is als je ook jonge kinderen rond hebt lopen. Van uh, trek je het allemaal een beetje. En gebeurde dus, dat eerder niet? Gebeurt dat nu nog niet bijvoorbeeld? Nou, niet systematisch. En daar is niet echt beleid op. En uh, uh, we zien dat de ene instelling dat ook uh, ja, beter doet dan een andere instelling. En uh, eigenlijk zijn alle instellingen wat over eens dat, dat het wel belangrijk is. Maar de praktijk, in de praktijk zien we dat dat toch gewoon... Uh, ja, hulpverleners hebben hun handen vol aan de problemen van de ouders. Het is ook niet zo dat die ouders niet, eh, niet zelf om hulp en advies vragen voor hun kinderen dan? Nou nee, dat uh, gebeurt weinig. En ja, wat gewoon meespeelt is dat ouders toch uh, zich er wat voor schamen. Ze voelen zich echt vaak tekortschieten, ook wel naar hun kinderen. Maar, uh, ja, je hebt het gevoel van, ja, maar je, je eigen kinderen moet je toch kunnen opvoeden. En dat het... Uh, is het stond nog een beetje taboe als je daar wat tijdelijk soms, uh, ja, dat, dat je gewoon daar wat moeilijker uh, in zit. Dus zodra die ouders in behandeling komen, op de een of andere manier, dan, dan wordt er ook naar de kinderen gekeken. Op welk, in welke manier moet dat dan gebeuren? Nou ja, kijk, het begint natuurlijk met uh, dat je als instelling, bijvoorbeeld een ggz instellingen die deze ouders in behandeling heeft, dat je in beeld krijgt van uh, binnen die instelling om hoeveel kinderen gaat het eigenlijk van onze cliënten. Binnen zo'n gezin. Ja. ja. Nou ja, binnen zo'n dan... gezin, maar helemaal ook in zo'n instelling en uh, waar die ouders in behandeling zijn. En dan kun je samen gaan kijken van uh, welke, ja, wat gaan wij deze ouders bieden. En dat kan zijn uh, een gezinsgesprekje. Dus sommige instellingen doen dat standaard. Maar het gebeurt heel veel ook nog niet. En het kan ook zijn dat je een volletje meegeeft aan de ouders... die dat weer aan een kind kan geven. We hebben een hele mooie serie ook. Maar het is niet zo dat een heel gezin in therapie gaat? Dat kan ook. Als het echt veel ernstiger natuurlijk is, dan uh, is therapie uh, aan de orde. Maar dat is natuurlijk niet voor al die, uh, die, die, die hele doelgroep uh, nodig... Maar ja. uh, daar zijn gradaties in. He, je hebt de hele lichte hulp van een foldertje, van waarin gewoon staat: van, wat is nou een psychisch probleem? In voor kinderen begrijpelijke taal ook. He? En dan kan dat de psychische schade voor kinderen beperken, zo'n folder? Nou, een folder alleen. ja. Dus Het is natuurlijk bij elkaar. Uh, uh, als een kind snapt wat er aan de hand is thuis en waarom zijn ouder af en toe uh, ja, gewoon met zijn hoofd er niet bij is of andere uh, uh, symptomen van een stoornis uh, vertoont. Dat het kind ook gewoon begrijpt van waar dat vandaan komt en dat het niet zijn schuld is. Nee. Nou, nou hebben de gemeenten uw advies gekregen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, betekent dat ook dat in de toekomst kinderen standaard worden betrokken bij de behandeling? Dat hopen we. Er moet een uh, kijk, uh, gemeente die begint dat die uh, ja beleid op hoofdlijnen gaan maken. En, uh, en dat instellingen daar ook in meegaan en dat gaan invullen. En dat gebeurt ook al wel op heel veel plekken. Ja. Maar uh, het kan nog echt veel en veel beter. Ik u danken. Rianne van der Zande, wetenschappelijk medewerker van het Trimbos Instituut. Oké, okay, graag gedaan. Hier is Johnny Cash. Melinda was mine till the time that I found her. Holden, Jim. And loving him. Then Sue came along, loved me strong. That's what I thought. Me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me. A girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am.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 Solitary Man, Johnny Cash, Zing het nummer van Neil Diamond... en ik kijk naar nou wat rafelige beelden op de gids.fm van Johnny Cash... maar ook dacht ik met Neil Diamond, en die dat nummer dan mee brult... maar dat heeft u hierop niet gehoord. Dit was een versie van het jaar 2000. De Nog een paar dagen en dan kunnen de mannen van Movember hun snor weer afscheren... Wereldwijd laten mannen in de maand november namelijk hun snor staan. <laughs> dat dacht ik al. In het kader van de strijd tegen prostaatkanker. Maar bereik je echt iets met die snorren? Of laat je alleen maar zien dat je meedoet aan het goede doel? Daarover debatteren Bert Brussen, hij is hoofdredacteur van de Ja.nl, dat is een opinieplatform op internet. En Maarten van Heems, projectleider Movember in Nederland. Meneer Brussen, goedemorgen. U zit in een studio in Amsterdam? Ja, ik zit in de Smet. U schreef een ingezonde brief in de Volkskrant. Waarom vindt u het kinderachtig als mannen hun snor laten staan? Nou, ik vind het sowieso kinderachtig als een man hun snor laten staan. Dat is toch wel passé 1970, maar om dat nou voor kanker te doen... Uh, ik denk dat kanker een ziekte is waar uh, eigenlijk uh, geen ludieke acties bij passen. Alleen maar uh, acties die uh, benadrukken hoe verschrikkelijk kanker is. En als je die awareness wilt kweken, dan moet je vooral dat laten zien... en niet met z'n allen leuk, kijk maar eens een snor hebben laten staan. Maarten van Heems, u zit in een studio in Den Haag. Ja. U hebt een snor, neem ik aan. Zeker, nog drie dagen. Ja. Dan mag je er eindelijk af. Wat voor reacties krijgt u uit uw omgeving? Ik krijg uh, goede reacties. Het, uh, het begint meestal inderdaad in ludieke, uh, Maar het is eigenlijk gewoon een, uh, een aanknopingspunt... om volgens het gesprek te voeren over prostaatkanker. En dan is het totaal niet meer ludiek. Dan is het gewoon een serieus gesprek over ja, de gezondheid van mannen. En die snor heeft ook wel degelijk aan een functie. Niet alleen om het gesprek op gang te brengen. Maar het is ook eigenlijk een... Um, ja, om je snor te laten staan moet je toch wat van schaamte overwinnen. En dat is eigenlijk precies wat er nodig is... Um, voor veel mannen die uh, de eerste symptomen van prostaatkanker krijgen... op het moment dat die uh, bij tijd naar de dokter gaan... Dan, uh, en hun schaamte voor die symptomen overwinnen... dan uh, kunnen toch heel wat uh, slachtoffers uh, voorkomen worden. Op die manier uh, raadt u mannen aan om op tijd naar de dokter te gaan? Ja, als uh, de symptomen van prostaatkanker zijn vaak uh, toch, uh, toch wel enigszins iets om je voor te schamen... incontinentie, erectieproblemen, nou, dan ga je niet uh, van de daken schreeuwen. En uh, de snor is inderdaad een ludieke manier, maar wel uh, um, een manier om echt serieus en uh, mannen die daarmee te maken hebben... aan te moedigen om toch die stap naar de dokter te zetten. Meneer Brussel, mensen schamen zich ervoor. Dus je hebt van dit soort ludieke middelen nodig... om mensen erop te wijzen? Ja, er zijn al meer dingen waar mensen zich voor schamen. Ik zeg altijd, sta op tegen erectiestoornissen. Maar goed, dat houdt ook niemand zich aan. Nee, maar kijk, weet je wat het probleem is? Het probleem is, dus dit: er wordt iets ludieks verzonnen. En uh, wat eraan gekoppeld wordt... is dat zij dan dus zeg maar, iets doen... waardoor mensen misschien wel uh, minder snel kankeren... of in elk geval uh, sneller uh, gediagnosticeerd worden met kanker. Maar dat is natuurlijk... Voor, natuurlijk voor Komen kwart, kijk, de enige reden dat deze mensen dat doen... Uh, is omdat ze zich erop kunnen voortlaten staan dat ze... en ik citeer uh, iemand die uh, ook in de Movemberbeweging zit... een strijd voeren tegen kanker. Dat, dat is natuurlijk totale nonsens. Ik zag vanmorgen ook op Facebook uh, dat er binnenkort een gala komt. Uh, daar kunnen alle leuke snordragers uh, en aanverwante fijne avondje feesten. Uh, nou ja, laten we zeggen op kosten van... Uh, nou nee, ja, niet op kosten, maar wel uh, dankzij uh, de vele kankerpatiënten in Nederland. Maar u twijfelt dus echt aan de intenties uur. van die mensen die een snor dragen? Ik twijfel heel erg aan de intenties... Van die mensen die snor dragen, eh, Als je een goede gesprek wilt voeren over kanker, dat uh, kan altijd. Uh, iedereen weet dat er kanker is. Ik denk ook niet dat er uh, nou specifiek prostaatkankers of awareness nodig heeft. Het is namelijk een ouderdomsziekte. Ik denk dat het uh, vooral gaat omdat we steeds ouder worden, dat die mensen uh, steeds vaker prostaatkanker krijgen. En niet omdat ze zich zo schamen. En als je daar dan een gesprek over wilt voeren, zijn er natuurlijk legio mogelijkheden om dat te doen. Nou ja, ik, kom net, uh, ik ben in Den Haag in de studio omdat ik daarnet een afspraak had bij het ministerie van Sociale Zaken. Dat was een zakelijke afspraak. Ik zou daar echt uh, van zijn levensdagen niet uit mezelf over prostaatkanker beginnen. En daar was juist die snoor de ijsbreker waardoor ik dat wel kon doen. En um, het is wel degelijk zo dat uh, prostaatkanker uh, beter genezen kan worden op termijn... en beter behandeld kan worden dankzij de Movemberactie. Een van de dingen waar we nu... Zo Dat heb ik hier, Omdat u geld ophaalt. Ja, waar we nu geld ophalen, uh, voor ophalen dit jaar... is voor een onderzoek dat het Nederlands Kankerinstituut... en het Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis gaan uitvoeren... naar uh, methodes om beter te kunnen voorspellen per patiënt... welke behandeling het beste zal aanslaan... en het meeste uh, kans op resultaat heeft. En um, dat gaat echt niet alleen maar om uh, de alleroudste uh, mannetjes. Het is inderdaad zo dat hoe ouder je wordt... hoe groter de kans dat je als man ook prostaatkanker ontwikkelt... Dat zijn dan meestal niet agressieve vormen. Maar daarnaast gaan er ook 2.500 mensen per jaar dood aan een agressieve vorm van prostaatkanker, Die in heel veel gevallen goed te behandelen zou zijn geweest. En daar, halen we, daar vragen we dus aandacht voor. En we halen ook geld op om te zorgen dat als een man met prostaatkanker eenmaal bij zijn arts is. Dat er ook zo goed mogelijk bepaald kan worden wat nou precies de juiste behandeling is. En wat de grootste kans geeft op genezing. Meneer Brussel, er worden mooie dingen mee gedaan. Ja, dit, dit klinkt allemaal heel fantastisch. Maar goed, tegelijkertijd loop je dus nog steeds met een snor... en uh, uh, richt je een groepering op uh, met toch een aantal jokers. Ik noem iemand als Kluun, die uh, uh, werkelijk alles aangrijpen... om zichzelf maar weer eens op een podium te hijsen. En dat wordt dan weer afgesloten, net als bij ja, uh, borstkanker ja. en pinkribben... Uh, om aan te grijpen om daar een gala mee te, uh, mee te houden... en elkaar daar nogmaals een keer op de borst te laten kijken... Dus wat voor fantastische dingen wij hebben gedaan, want er is geld opgehaald. Terwijl iedereen weet uh, dat onderzoek naar kanker ontzettend moeilijk is. Dat kost ontzettend veel geld. Het geld dat hiermee opgehaald wordt is een, is een uh, druppel op een goede pla gloeiende plaat. Als er geld moet gegeven moet worden, dan zijn er natuurlijk uh, een tal van mogelijkheden. Maar waarom moet het altijd, uh, zeg maar, dat die personen zo voorop worden gesteld? Het, daar gaat het volgens mij om. Meneer van nou, Ik juich uh, alle donaties aan kankeronderzoek, uh, welke vorm van kanker het ook is, juich ik toe. In dit geval hadden we geld op voor het Nederlands Kankerinstituut, Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Die hebben een Onderzoeksplan wat al geaccordeerd is voor 576.000 euro. Ik denk dat dat binnen bereik is voor deze campagne. En uh, wat betreft onze ambassadeurs en bekende deelnemers, ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de intentie van mensen als Kluun. Er zijn meer dan 7000 uh, mannen die, uh, die hun snor laten staan de hele maand. Dat is echt, uh, het kost je geen moeite, maar het is wel een soort uh, morele. Uh, druk uh, die er voortdurend uit je uh, omgeving staat... van je ziet er niet uit en uh, haal dat ding eraf. Nou, jonge, jonge, mensen het jonge mensen, mensen hebben hele hepe ik wou dit zeggen. Het is een, het is een, uh, in Amsterdam is het gewoon een ronduit een hipse fenomeen. Maarten, jij bent uh, ook onderdeel van de bekende BKB. Ja, hey, uh, Ja, nou, van, van Facebook. Uh, Amsterdam is niet zo heel groot, laat ik het zo zeggen. Uh, dat zijn toch wel mensen die uh, eigenlijk wel elke week op elkaar schouders klimmen. om te laten zien wat voor goede doelen ze kunnen bereiken. Brusser, en nu is het ook weer die snor. Die ik, snor is, ik spreek dat u af. onderdeel. U, ja. u geeft gewoon geld aan. Uh, Felix. aan het Nederlands Instituut. Ik zou. Ik, nee, nee, nee, maar dan ga ik wel nog, ik wil nog nee, even toevoegen. Bert, dat yes, doet u, doet u dat? Hallo, Bert, column, Hallo, Bert. Geef... Ja, sorry, Maarten, kom even even zo. Nou, ik wil best geld overmaken. Nou, doe ik dat al vaker. Ik heb uh, uh, meerdere malen in mijn leven te maken gehad met kanker. Dus als het daarover gaat, is dat geen enkel probleem. Mark, ik heb alleen geen heen... behoefte om daarvoor uh, naar buiten te trekken. Dat lijkt me langzamerhand tot duidelijk. Mag ik de heren danken? Maarten van Heems, projectleider Movember Nederland en Bert Brussel, hoofdredacteur van de Jaap.nl. Dag. Vanavond minstens drie uitzendingen die te maken hebben met de campagne Hoezo Armoede. De campagne is de hele week zichtbaar op de publieke omroep, op de televisie en hoorbaar op de radio. Solar Mamas, 27 vrouwen over de hele wereld worden in India omgeschoold tot specialist in zonne-energie. Vijf voor half negen, Nederland twee. Altijd wat op Nederland twee, Besteed aandacht aan bewoners uit een achterstandsbuurt in Leeuwarden. En op diezelfde zender om vijf voor elf de documentaire Stealing Africa over Zambia, over dat koper wat er in de grond zit. Jurgen van den Berg met Lunch. Uh, Remco van Westro bellen we even, dat is de directeur van de SBS. Die zender gaat vanmiddag de nieuwe plannen presenteren... maar ze willen zich richten op de vitale 50ers. En uh, de stelling in standpunt.nl... het is goed dat de PvdA het harde justitiebeleid wil veranderen. Oscar Hammerstein, strafrechtadvocaat, praat met ons mee. Waarom laten vrouwen hun snor eigenlijk niet staan, vroeg ik me Ik kijk jou aan bij die vitale... Surf naar de gids.fm. 50.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 Samen succesvol sociaal ondernemen. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Dit is Radio 1.